Twee uur. Het met het NOS-journaal. Er lijkt beweging te zitten in de zaak van twee gegijzelden van terreurgroep Islamitische Staat. De Jordaanse piloot en de Japanse gevangene Kenji Goto zouden onderdeel zijn van een gevangenenruil. Diverse bronnen melden dat Jordanië bereid is om een ter dood veroordeelde vrouw vrij te laten in ruil voor de piloot. Waarschijnlijk komt dan ook de Japanner vrij, zegt een Japanse onderminister tegen Al Jazeera. De vrouw die mogelijk tegen de piloot wordt geruild zit vast vanwege een reeks aanslagen in Amman eind 2005 waarbij 60 doden vielen. De verwarde man die zondag bij het Groninger Museum omkwam nadat de politie op hem had geschoten is niet omgekomen door een politiekogel. Volgens de Rijksrecherche is hij doodgebloed nadat hij zijn keel had doorgesneden. De politie had op de man geschoten omdat hij met messen zwaaide en voorbijgangers bedreigde. Hij werd geraakt in zijn been maar de kogel trof geen grote ader of slagader. Daarna viel hij in het water waar hij overleed. De PvdA in de Tweede Kamer ligt onder vuur vanwege de rekentoets. Na lang aarzelen ging de partij gisteren akkoord met de invoering daarvan. Coalitiepartner VVD was altijd al voor. Bijna de hele oppositie zegt dat er in het onderwijs geen draagvlak voor is. Veel partijen vinden de toets een verkeerd middel en willen het rekenonderwijs op andere manieren verbeteren. Volgens hen is het slechte niveau van het rekenonderwijs het echte probleem. De PvdA zegt dat jongeren nu moeten worden geholpen om hun rekenniveau te verbeteren. Bovendien wordt de versoepelde toets die meetelt voor het examen pas over ruim een jaar een feit. En station Leiden Centraal is weer open. Het was uren dicht na de vondst van een verdacht pakketje dat aan een paal zat. Volgens de politie was er vanochtend vroeg een onbekende man die het pakketje, bestaande uit een vuilniszak met een cameraatje, aan de paal bevestigde. Hij is nog steeds zoek. Het weer dan nog in de loop van de dag vanuit het westen veel regen en een harde wind. Het wordt 6 tot 8 graden. Vannacht en morgen winterse buien bij een graad of 3. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Het is nog weer twee uur geweest. En nu hoorden het station Leiden Centraal is weer open. Dus je kunt gewoon met de trein weer richting die kant. Het is wel de hele morgen dicht geweest vanwege een uh, verdacht pakketje. Tja, man is nog steeds zoek. Het lijkt me toch dat het station met camera's uh, beveiligd is. Dus dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Maar goed, dan gaan wij ons in dit programma niet mee bezig houden. Wij gaan ons in dit programma bezighouden met Vinnieuw. En dat gaan we nog doen tot april en toe. En dan gaan we de formule een beetje veranderen. Na vijf jaar en zo, dan mag het wel eens een beetje anders worden. Goed? Ja, vind ik wel. En in ieder geval vandaag nog volgens de oude beproefde formule, zoals we die in april alweer bijna vijf jaar doen. tja we gaat die tijd hard, hè? Weet nog goed, de goede allereerste uitzending. tja uh, ik weet niet meer wat ik toen gedraaid heb, maar dat is altijd nog wel na te kijken, natuurlijk. Uh, even zien, ja, wat hebben we vandaag? Nou, we gaan natuurlijk vandaag. Uh, uh, even, uh, we gaan vandaag stilstaan, natuurlijk, bij het overlijden van Demis Roussos. Toch uh, geen kleine man in uh, de popmuziekgeschiedenis. In de jaren zestig al begonnen met Aphrodite's uh, Child. Met, onder andere met een drummer die Lucas heette, en een toetsenist die Evangelis heette. Nou, maar niet, wij gaan niet al die Griekse achternaam. En uh, grote hits hadden als Rain and Tears. Uh, uh, it's 5 O'Clock. Spring, Summer, Winter and Fall. En nog veel meer. Maar ik geloof, als het goed is dat Albert Jan uh, daar iets van bij zich heeft. Dus dat gaan we dan ook zeker uh, de revue laten passeren in dit programma. Verder hebben we dan nog Janis Joplin. En hebben we uh, het album Pearl. Dus daar... Uh, een album pas eh, wat was na haar dood, verscheen. Ja, ze was al dood. En toen kwam het album nog uit. En frank genoeg werd het een grootste succes. Prachtige nummers erop trouwens. En verder hebben we ook nog Arita Franklin. Een album uit 1967. Dat heet Lady Soul. En dat was Arita Franklin op haar top, mag je wel zeggen. Dat echt helemaal top, top, top. Nou, dat kunt u dus verwachten de komende twee uur tot vier uur aan toe. En voor uh, de rest uh, zien we het allemaal wel. We gaan beginnen met Janis Joplin. Tijdel het album Pearl, het is uh, uit 1971... En het verscheen, het was al klaar, maar het, het verscheen dus eh, omdat Janice een plotseling kwam te overlijden. in het jaar op 27-jarige leeftijd. Want zij maakte wel erg veel gebruik van allerlei eh, genotsmiddelen, zoals drank en drugs. En dat is er uiteindelijk ook fataal geworden. Maar het is wel haar beste album ooit, vind ik persoonlijk, dat album Pearl. En natuurlijk fantastische nummers daar daarop en laten we maar eens beginnen met het eerste het heet Move Over You say that it's over baby You say Op, uh, weet het, geboren op. Ik weet niet waar het dan. Geboren op. Even kijken hoor. Dan moet ik even goed kijken natuurlijk. Ja, dan moet ik gewoon, moet ik gewoon even goed kijken natuurlijk. Ze is geboren op uh, 19 januari 1943 als Janice Lynn Joplin. En dat, uh, dat ze geboren werd, de geboorteplaats is Port Arthur in de United States of America. Uh, zij overleed op 4 oktober 1970. En toen was ze dus. 27 jaar oud en zij behoort onder andere tot, tot de club van 27. Waar ook uh, Jim Morrison en Jimi Hendrix en Amy Winehouse en nog veel meer uh, mensen. Brian Jones ook bijvoorbeeld van de Stones. Uh, Een hele groep popartiesten die allemaal op 27-jarige leeftijd uh, op wat voor manier dan ook aan hun eind kwamen. En nou daar hoort zij dus, uh, hoort ze dus ook bij. En zij overleed dus in... Uh, ...in Los Angeles. Ze had een prachtige Porsche Carrera. Ja, ja, die had ze. Een uh, uh, Porsche... Oh, nee, nee, wacht even. Het is een Porsche 356 uh, Convertible. En als je die auto ziet... nou, die is natuurlijk op de... ...wat toen de tijd uh, nogal gebruikelijk was... ...op psychedelische wijze... Uh, ...is hij uh, uh, beschilderd. Janis Joplin, zijn vader, vader... ...werkte bij de Texaco Oil Company... En haar moeder was administrateur. Ze eh, bezocht in de vroege jaren zestig enkele universiteiten... maar studeerde nooit af. Muziek trok haar meer. En dan met name de blues, rock'n'roll en soul. En eh, het was een dame die niet zo erg van, over, van zichzelf overtuigd was... van haar capaciteiten, hoewel ze die ongetwijfeld had... of on ontegenzeggelijk had, moet je zeggen... Was een unieke zangeres eigenlijk. Maar, uh, bekend ook onder andere van het, het Monterey Pop Festival waar ze optrad. <coughs> met uh, Big Brother and The Holding Company. Het album dat we vandaag onder behandeling hebben is uit 1971. En dat nogmaals dat verscheen dus. Uh, het was al helemaal klaar. Uh, ze had alle stukken uh, waren opgenomen. Uh, alleen ja, ze kwam dus uh, op 4 oktober 1970 te overlijden. En het album zou in 1971 dus postuum uitkomen. En frank genoeg, ja, frank genoeg, uh, werd het haar grootste hitalbum. Want uh, ook een van haar grootste hits. Me en Bobby McGee en natuurlijk Mercedes Benz staan er onder andere op. En uh, later zou het leven van uh, Janice Joplin natuurlijk nog een beetje model staan voor de film The Rose, waarin Bette Midler dan weer de hoofdrol speelde. En het, eh, ondanks dat het geen biografie was, weet iedereen dat het eh, wel degelijk haar leven hiervoor ten model stond. Goed, een andere man die ons recentelijk is ontvallen afgelopen zondag, om precies te zijn op 68-jarige leeftijd... is Demis Roussos van Griekse afkomst. Eh, bekend geworden in de jaren 60 met de groep Aphrodite's Child... Uh, daar heeft hij een uh, flink aantal grote hits mee uh, gescoord. Totdat uh, die band uit elkaar ging. En de leden elk hun zweegs gingen. Van Jelis. Kennen we natuurlijk als de man die uh, later. <coughs> sorry, later heel veel Synthesizer muziek zou gaan maken en grote hits zou hebben met Chariots of Fire en uh, nog meer van dat, uh, van dat moois. En uh, uh, uh, uh, natuurlijk. Uh, Demis Roussous ging ook in zijn eentje door. En die scoorde monster hits. Vanochtend zijn LP, Forever and Ever, was een wereldhit. Bij elkaar verkocht hij zo ongeveer 40 miljoen platen. En we gaan nu maar eerst eens even luisteren naar die grote hit. Ik dacht uit: 72. En hier is hij. Demis en Forever and Ever. Waar onder andere nog uh, andere grote hits op staan, zoals bijvoorbeeld My Friend the Wind. En nog meer, die komen natuurlijk allemaal in bot straks. Ja, die gaat u allemaal horen. Demis Roussos. is dus afgelopen uh, zondag... is hij al verleden uh, bekend geworden... met de band Aphrodite's Child. Um, en hun eerste grote hit was... Rain and Tears. Die heeft u in uh, de lunch al gehoord. Maar die gaan we straks ook nog een keer draaien van Vinyl. die heeft Albert Jan speciaal voor ons meegenomen. Dus dat gaan we straks uh, gaan we doen. Um, de derde artiest van vandaag... want u weet, we hebben er al de drieën. Dat is Rita Franklin... Daarmee is nog steeds actief. Ze bracht uh, onlangs uh, uh, weer een nieuw album uit met uh, successen van haar collega's. Uh, en dat is een, dat is een hele, hele leuke plaat geworden, ondanks dat ze niet meer die stem heeft die ze vroeger had natuurlijk. Maar ja, dat hoe weet je als je uh, in, uh, ruim in de 70 bent. Maar uh, The Great Diva Songs heet dat, dat album en dat is een hele leuke plaat. Dan kunt u rustig luisteren zingt ze dingen van Strides en de dingen van Gloria Gaynor. En nog veel meer Fries. <coughs> maar uh, wij gaan gewoon terug naar haar topperiode. Uh, 1967. Toen ze echt op haar absolute top was. En toen weergaloze zangeres was. Ik heb haar toen ook in het concertgebouw nog een keer. In Amsterdam nog een keer live zien optreden. Jammer dat ze toen niet zo'n beste band bij zich had. Dat was allemaal niet zo denderend. Maar dat waren niet de muzikanten die ook op de plaats zaten natuurlijk. Die band was niet al te best, Maar haar stem was natuurlijk fantastisch. Aretha Franklin gaan we draaien van het album Lady Soul. En dit nummer is ook weer een van de grote hits daarvan. Chain. A false change change change was dat een van de bekendere werkjes... van dit grandioze album van Rita Franklin. Dat heet Lady Soul. Uh, waarin zij zelf natuurlijk behalve zingen... want dat deed ze natuurlijk ook... speelde zij ook nog eens een keer uh, piano. Spooner Altham die deed de elektrische piano... en uh, Hammond Orgel. Uh, Jimmy Johnson en Bobby Womack... en Joe South die speelde, speelde gitaar op dit album... Uh, dan hadden we nog uh, Mel Lasty en um, Joe Newman en Bernie Glow. Die deden de trumpets, oftewel de, de trompetten. King Curtis, ook geen kleine jongen, uh, deed onder andere de tenorsax En dan hadden we nog Sheldon Powell en Frank West. deden de tenorsax en uh, um, of de, uh, de, de, de fluiten. En dan hadden we ook nog Hel Heywood Henry... Die deed de Bariton Sax en Tony Studd die deed uh, Bas Trombone. Verder hadden we nog Walter, Walter Smith, die deed de Fibra Harp. En Tom uh, Cockbill, Cockhill. heet die, deed de bas. En Roger Hawkins die zat op de. Uh, de drummers en dan hadden we natuurlijk nog de, de backing vocals en dat waren ook geen kleine meisjes dat waren natuurlijk de sweet inspirations uh, een beetje het vaste dameskoortje wat uh, altijd achter Aretha Franklin stond goed uh, eens even ja ik moet daar weer. ja ik moet even zien teel. ik heb piek nu weer moet hem nog die dus nummer twee Janis Joplin en Cry Baby Don't know why. But you know in de film The Rose, Cry Baby. Oh, Althans iets wat er uh, misschien ook wel iets wat er heel erg op leek. Uh, in 1966, uh, nadat zij weer uh, tijdelijk terug was gegaan naar Port Arthur in uh, Amerika... keerde Janis Joplin terug naar San Francisco. En dat deed zij op uitnodiging van de manager van de band uh, Big Brother and the Holding Company... En met die band eh, bracht zij eh, een bezoek aan het Monterey Pop Festival in 1967, wat eigenlijk het eerste grote echte popfestival was met diverse, waaronder onder andere ook eh, Jimi Hendrix, Otis Redding, eh, mama's en de papa's en nog veel meer van de bekende artiesten uit die Flower Power tijd eh, optraden. En daarna nam zij een LP op, een LP op met de Big Brother en The Holding Company. En daarna verliet zij de band om met de Cosmic Blues te gaan beginnen. Uh, daar bracht zij ook weer een uh, LP mee uit. En toen die weer klaar was, ging ze daar ook weer weg. En kwam ze terecht bij een band die heette Full Tilt Boogie. En Full Tilt Boogie, dat is de band waar zij deze prachtige plaat uh, Pearl mee opgenomen heeft. Die ze zelf nooit gehoord heeft overigens. Want toen was ze helaas dus al overleden. Eh, Janis Joplin speelt hij natuurlijk uiteraard doet de vocalen. Dan hadden we Brad Campbell, dat was de bassist. Clark eh, Pearson. Of Pearson moet ik zeggen. Dat was de drummer. Dan Ken Pearson, wat die deed Helmel eh, eh, John Till, die was de gitarist. En Richard eh, Bell, die speelde eh, piano. Dan uh, hadden we nog een aantal andere mensen die erop meededen. Sandra uh, Crouch, die speelde tambourin. Uh, Bobby Hall, die uh, deed de conga en de bongo's. Uh, Bobby Womack, hey, daar hebben we meer. Die deed ook al mee bij Ruther Franklin. Hier ook weer dus. Op akoestische gitaar. En dan hadden we ook nog uh, Pearl en die deed uh, akoestische gitaar. En uh, dat deed ze onder andere op. Uh, de nummer Mie en Bobby McKee. Maar die komt natuurlijk later de Bas. Want dat is een van de grote knallers van dit album. Demis Roesos. Nou, we kennen hem natuurlijk allemaal. Hij had heel veel fans. Ook heel veel vrouwelijke fans. En uh, ze, hij werd ook natuurlijk niet alleen bekend vanwege zijn uh, unieke stemgeluid. Want zijn stem was erg hoog. Dat was bijna een vrouwenstem zou je kunnen zeggen, maar ook vanwege vooral in die tijd vanwege zijn omvang. Want als hij, uh, je kon er bijna kamerbreed een film op vertonen, zo, zo groot was hij. En uh, ja, hij is heel bekend geweest. Hij heeft gewoon heel miljoenen, miljoenen, miljoenen platen verkocht, onder andere natuurlijk van dat album uh, Forever and Ever. Maar nu gaan we we gaan nu van vinyl. Ja, ja, ik had het u beloofd gaan we nog een keer de nummer draaien. Wat zijn eerste grote hitwets? Samen met uh, wat doe ik nou toch allemaal? Samen met uh, met uh, Ever Dutch Child natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Rain and Tears. Eftel mooi, het blijft wel mooi, Prachtige tijd. Eind jaren zestig dit, was dit de eerste grote hit voor. Evrodite staat Een band uit Griekenland. Uh, met, uh, die bestond uit drie man: namelijk een drummer, een bassist en een keyboardspeler. En dit was een eerste. En die keyboardspeler dat was natuurlijk. Van. Frangelis. En die heeft u natuurlijk. Uh, uh, die kent u natuurlijk allemaal van, van onder andere prachtige muziek uit de film Chariots of Fire. En uh, nog meer van dat uh, uh, Prachtigs. Ik, ik zit steeds aan een titel te denken en ik, ik kom niet op de naam. Gek is dat hè? Dat is heel gek dat je aan een grote hit van hem denkt. En dat je, de, dat je niet op de, op, de, op de naam kunt komen. Ik weet dat er Paradise in zit, maar voor de rest weet ik het niet. Dat, dat, dat wil me niet te binnen schieten zomaar. Zou het Alzheimer Light zijn ofzo? Ja, denk het. Oké, okay, nou, um, Rain Tears dus van Aphrodite's Child en Demi's uh, Roesos. Straks meer. Hé, dat malle schuifje. Dat vliegt er steeds af. tand is dat. Nou, Rita Franklin dan maar weer. Oh, die staat daar. moet ik weer daarheen. Money won't change you. Money won't change you van het album Lady Soul. En dit is weer Janice Joplin Woman Left Lonely. Just a simple conversation. I'm Updropel Mee hees. dat Ik heb even iets fout. <kijnen> even fout in de regie. <laughs> ja, ik moet even gaan een broodje eten. Ja, dat komt wel eens voor. En uh, vandaag even een nummer dat wel gedaan werd. De Money Won't Change You. Maar dat heb ik even gauw veranderd in... Uh, in uh, hoe heet het? Uh, People Get Ready. Een prachtig liedje dus van onze Rita Franklin. Die geboren werd op uh, 22 maart 1942 in Memphis, Tennessee. Haar bijnaam was The Queen of Soul. En dat was ze natuurlijk ook wel. Ze begon haar carrière in 1956 en ze is tot heden nog steeds actief. Ik zei het al, ze heeft vorig jaar een prachtig album uitgebracht. Best wel een leuk album trouwens. Uh, dat heet uh, Rita Franklin Sings The Great Diva Songs. En dat is best wel. Daar staan best hele mooie uh, dingen op. Zij is uh, zangeres, songwriter en uh, vooral ook pianiste. En uh, haar labels. Zij is begonnen bij CBS, oftewel Columbia Records. Later naar uh, Atlantic. En daarna weer naar Arista Records. ze heeft aardig wat, uh, wat uh, platenlabeltjes versleten zo in die tijd. Um, ja, dat, natuurlijk, dat zij de queen of Soul genoemd wordt is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Want het was een dijk van haar stem. En er zijn velen die geprobeerd hebben hard te evenaren of te, um, of te imiteren. Alleen uh, zelden is het gegeven... Dat, het, euh, dat, het, euh, dat dat lukte. Want zij was echt als zangeres euh, uniek. Als kind zong Rita Franklin met haar euh, zussen Carolyn en Erma. Euh, ja, Erma, ja, dat moet ik zeggen. In de Baptistenkerk waar haar vader dominee was. En haar eerste opnames maakte ze toen ze 14 jaar oud was. Ze werd door John Hammond euh, ontdekt. En sloot een contract met Columbia Records. Eh, waar ze begin jaren 60. Uh, nou, verdorie, gaat hij weer weg. Terug. Waar terug. ze dus begin jaren 60 de eerste opnames uh, maakte... Een paar liedjes uh, werden daar populair van. Onder andere uh, Rockaby, Your Baby with uh, Dixie Melody. Hij vertrek bij Columbia Records. Uh, na haar vertrek sloot ze een contract met Atlantic Rock Records. Uh, producer werd Jerry Wexler met wie ze een paar zeer invloedrijke uh, rhythm and blues opnames maakte. Zoals I never love the man the way I do, I love you. En de stijl van het lied had veel meer soul dan haar eerdere werk. Tegen het eind van de jaren 60 kreeg Rita Franklin de bijnaam The Queen of Soul omdat ze zo beroemd was geworden... en uh, tevens als een van... Uh, als, als een uh, role model moet je zeggen... voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap... werd gezien. En dat... Uh, er werd dus gevolgd door grote hits, grote doorbraak. Onder andere was het nummer Respect van Otis Redding. En uh, van een later album uh, natuurlijk uh, Think. Dat ooit nog eens een keertje dunnetjes werd overgedaan door de Blues Brothers met haar als vocaliste. Dat staat echter niet op deze LP, want dit is een LP daarvoor. Want die, uh, die LP waar Think op staat heet Aretha Now. <coughs> en dit is het album wat daarvoor uitkwam. Goed, James Russos, uh, gaan we draaien. Dat kan nog met voor het nieuws van 3 uur. En het heet Lay It Down.